Migrantenkinderen die in Italië worden geboren krijgen voorlopig niet na 12 jaar automatisch de Italiaanse nationaliteit. Nu kunnen buitenlanders pas de Italiaanse nationaliteit krijgen als ze 18 jaar onafgebroken in Italië hebben gewoond. De regering wilde de regels versoepelen voor migrantenkinderen die in Italië zijn geboren. Maar dat voorstel strandde in de Senaat doordat de meeste senatoren bij de stemming niet kwamen opdagen. Het Egyptische leger heeft negen vermoedelijke terroristen gedood. Dat gebeurde op een boerderij in de Nijldelta. Die zou worden gebruikt als uitvalsbasis voor strijders die aanslagen plegen in de Sinaï-woestijn, iets oostelijker in Egypte. Vorige maand vielen bij een grote bomaanslag in de Sinaï meer dan 300 doden. Nooit eerder is op een zondag zoveel gepind als vandaag. In totaal werd er voor 218 miljoen euro afgerekend met de pinpas... Het ging om 8 miljoen transacties. Op een normale zondag zijn dat er gemiddeld 5,6 miljoen. Daarbij hielp het dat meer gemeenten dan ooit... vandaag een koopzondag hadden toegestaan. In 85 procent van de gemeenten waren de winkels open. Feyenoord heeft zijn kampioensjaar... met een klinkende overwinning afgesloten. In de Kuip wonnen de Rotterdammers met 5-1 van hekkensluiter Roda J.C.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 Zijn heilige naam. Met meer passie dan ooit, o oh mijn ziel, verheel het zijn. Heilige... En mijn einde komt, zal toch mijn ziel uw loflied blijven zingen.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 Verworpen en alleen, als een roos geplukt en weggegooid. Nam de straal en dacht aan mij meer dan.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 Verworpen en alleen, als een roos geplukt en weggegooid. Nam ik de straat en dacht aan mij: meer dan ooit. In een graf verborgen door een steen. Orven en alleen als een roos, geplukt en weggegooid. Nauw in de straat een dag aan mij, meer dan. los te laten. Daar vind ik u en ik twijfel niet. En als de golven over slaan, dan blijf ik hopen op uw naam. Mijn ziel vindt rust want I'm blind